Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Minister Leers zouden een witte man dat hij van Rutte een misverstand moest oplossen. Wilders had met Rutte contact opgenomen over uitspraken van Leers in een CDA-blad. Daar had hij immigranten een verrijking van de samenleving genoemd. Wilders had daarna op Twitter geschreven dat Leers onzinteksten teksten bezigt. Leers noemde die reactie in eerste instantie overspannen, maar gisteravond zei hij dat hij zich misschien niet goed had uitgedrukt. Dat heeft volgens hem geleid tot het misverstand dat hij zich niet zou willen houden aan de afspraak. Over vermindering van het aantal immigranten Leer zij verder dat de Nederlandse arbeidsmarkt migranten met benodigde kennis en vaardigheden goed kan gebruiken. Bijvoorbeeld in de zorg.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 In Londen heeft de Italiaanse auteur Robert Saviano de internationale Winterprijs voor moedige schrijvers gekregen. Hij kreeg de prijs voor zijn boek Gomorra, waarin hij de medogenloosheid en de macht van de Napolitaanse maffia beschrijft. Sinds de publicatie in 2006 wordt Saviano bedreigd. Hij leeft al vijf jaar ondergedoken en wordt 24 uur per dag bewaakt. Een vriend van Saviano nam de prijs in ontvangst. Hij zei dat hij zelf en miljoenen andere Italianen denken dat Saviano de dapperste Italiaan in de moderne geschiedenis is. Het weer vannacht bewolkt met vooral in het noorden wat regen, minimaal rond 15 graden. Overdag grijs en regenachtig met een stevige westenwind. Het wordt 16 graden op de wadden tot 19 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu de nacht. The movie's out, down, all down, down, down The moon is down inside Met me van Zandvoort, ook op tv. CFM, Text TV, op kanaal 45. CFM. Heb ik een kapitaal Ik vind jou niet zo bijzonder Bijzonder, maar mezelf des te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 It's Monaco The Mr. Riders